De zevende deel, de laatste loodjes. Binnenlands. nieuws. Namens de minister van Waterstaat, zijn excellentie ingenieur Kalf, werd in Den Haag bekendgemaakt dat de aanbesteding van de Schutsluis bij Wijk bij Duurstede in het in aanbouw zijnde Amsterdam Rijnkanaal nog voor het einde van het jaar tegemoet kan worden gezien. Luchtvaart, de londen Melbourne Race. Sinds onze vorige uitzending zijn de volgende vorderingen van de Uiver te melden. Vanmorgen om 4.10 uur 10 Nederlandse tijd is de Uiver vertrokken van Alostair naar Singapore. Op deze vlucht heeft het toestel met sterke tegenwind te kampen gehad. De landing op het vliegveld van Singapore vond plaats om 6 uur 44 na een vlucht van 2 uur en 34 minuten waarbij een kruissnelheid werd bereikt van 253 kilometer. Na een oponthoud van 29 minuten is het toestel van Singapore vertrokken voor de vlucht naar Batavia. Een afstand van 920 kilometer. Om 10 uur 34 is de uiver op het vliegveld van Batavia geland. Waar het gezagvoerder Parmentier de volgende verklaring aflegde. dat ja. we langer kunnen blijven. We moeten voortmaken. De aan Holland. En, kent ze, en zegt dat we hopen dat we zeer spoedig in Melbourne kunnen zijn. Onze gezondheid is aan het geven en van de particulieren ging binnen. We hebben een vrachtrijd gehad. Overal zijn we schitterend van, Maar hier een Bagatia is het geweld. Zo eens mogelijk hopen we morgenavond in Melbourne aan te komen. Alles is nodig, de is gelukkig. Pogingen om ook de tweede piloot Mol een verklaring voor de microfoon te laten afleggen mislukte, omdat hij gedurende het gehele oponthoud van 22 minuten onvindbaar bleef voor de journalisten en radioverslaggevers. Rond half zeven s'avonds plaatselijke tijd, dat is tien uur morgens Nederlandse tijd, is de uiver van het vliegveld van Batavia vertrokken. Wat plek hebben? Nog niet. Ja, we hadden in Portalin kunnen zijn. Rond half zeven s'avonds plaatselijke tijd, dat is om tien uur s morgens Nederlandse tijd, is de uiver van het vliegveld van Batavia vertrokken. De eerstvolgende tussenlanding zal zijn op Rambang op midden Java. De afstand Batavia-Rambang is 1180 kilometer. Onze correspondent in Batavia meldt dat het weerbericht spreekt van een krachtige oostenwind. Die hebben ze dus tegen. Ja, Scott en Black kunnen ze toch niet meer inhalen. Dan hadden ze wind mee. Weet u hoe groot de voorsprong van de Comet is? Uh, Scott en Black kunnen met hun Comet in Port Darwin zijn. Daar is nog geen bericht over. Nee, maar als we even aannemen dat ze er inderdaad zijn... ...dan, dan hebben ze een voorsprong van uh, ongeveer negen uur. Oh, zie je wel, dat hadden ze nooit in. Nee. Ja, tenzij Scott en Black pech krijgen. Laten we sportief blijven. Nee, sorry. Ja, gelijk. Onze correspondent in Batavia meldt telefonisch dat er berichten zijn ontvangen uit Port Darwin... ...waaruit enige ongerustheid spreekt over het lot van Scott Black. Ze hadden al enige tijd geleden in Port Darwin kunnen zijn, maar zijn daar tot nu toe niet geland. Nou, hoe makkelijk deze stoel ook zijn. Een hotelbed morgenavond in Melbourne zal me toch welkom zijn. <tosses> ja, je wordt wat stijf. Nou, ik verlang nog het meest naar een douche. Ik zou wat anders willen aantrekken. Deze jurk moet de heren wel gruwelijk gaan vervelen. Nou, we zullen het nog wel beleven. Dat er vliegtuigen in de vaart komen met slaapcabines. Denkt u? Ha. De vliegtuigen worden steeds groter en comfortabeler. Ja, maar ook sneller. En hoe sneller de vliegtuigen worden, hoe minder behoefte er zal zijn aan slaaphutten. Meneer Plastman. De vlucht van de uiver in 52 uur van Mildenhall betekent een record. Inderdaad. De Uiver heeft bewezen dat de DC-2 werkelijk een superieur toestel is. Uh, bent u van plan het hele luchtnet van de KLM met deze toestellen te gaan vliegen? We zullen eerst de rapporten van de bemanning van de Uiver eens zorgvuldig bestuderen. Onmogelijk is het niet. Wil dat dan ook zeggen dat u de indië op deze manier non-stop gaat vliegen? Non-stop heeft Parmentier niet gevlogen. Hij heeft alle stations aangedaan. Zonder nachtstop bedoelt u waarschijnlijk? Ja. Ja, dat zijn we zeker niet van plan. Het comfort van de reiziger zou het er veel onder leiden. Wat is uw commentaar verder op de prestatie van de Uiver? De prestatie is nog niet geleverd. De Uiver is nog niet in Melbourne. Dus is het voor commentaar nog te vroeg. Hier is het persbureau van Sdias te Amsterdam. Publicatie van deze berichten in welke vorm ook is verboden. Extra uitzending voor de NCRV. De Uiver is om 15.20 uur Nederlandse tijd... op het vliegveld van Rambang op midden Java geland. Na te hebben getankt... Is het toestel om 15.57 uur weer opgestegen naar Kupang op Timor? Mo, jij moet je nu maar verder met de navigatie belasten. Jij bent hier bekend, ik niet. Oké, okay, Captain. Is dat voor ons, Van Brug? Nee, het is een BGT-station naar Treuterberg. Wat een hulderwerk is toch wel met afkortingen? O oh, ja, jij kunt ook mooi zitten. De ja. zeven als vol, kan je er iets van maken, van Drukken? Het schijnt over Scott aan Blek te gaan. Ja, dat maak ik er ook op uit. Zijn ze in port in? Ja, dat wel. dat het zo'n codeboek van had. Daar gaat een open woord. Motorstoring. Zei je dus ook al? Als ze die motorstoring op het ze gekregen hebben... Scott dus, is al de dood die haaien daar. Dus heb je alles verteld. Rens? Ja, die zal wel gelukkig zijn. Je hebt geroepen, Captain. Heb die motoren van de Comets, die eh... Uh, motoren. Uh, zijn die in Australië ook al bekend? Ik denk het niet. Hoezo? Er zijn daar dus geen monteurs die zo'n motor onder de knie hebben. Een goede werktuigkundige krijgt die een motor onder de knie. Hebben uh, Scott en weg. Ik weet het niet zeker. Ik heb wel wat opgevangen, maar we kunnen het nog niet helemaal uitwijzen. Kan een Comet op één motor vliegen? Het kan wel, maar eh... Uh, ja, dus er is kans. En het toestel is dan natuurlijk een uh, heel stuk trager. Langzamer dan wij. Zal erom houden. Hoor. Maar veel sneller in ieder geval niet. Maken we er van de kans, Captain. In de snelheidsrace? Ja. Uh, we hebben nog 21, 22 vlieguren, schat ik. Uh, vijf tussenlandingen van minstens een half uur. Uh, zeg dat we nog 25 uur nodig hebben. Zeker. En dan moet alles gesmeerd gaan. En hun voorsprong is ongeveer 9 uur. Uh, dat halen we niet meer in. Ja, zijn ze ook goed op de grond staan. De London-Melbourne race. Uit Port Darwin is bericht ontvangen dat Scott en Black met hun Comet daar met belangrijke vertraging zijn aangekomen. De oliecirculatie van een van de motoren is defect geraakt. De laatste 2,5 uur van hun vlucht hebben zij op één motor gevlogen. Bij aankomst was Scott zo vermoeid dat hij niet in staat was uit het toestel te stappen. Het vliegveldpersoneel heeft hem eruit moeten tillen. Aan de reparatie van de boter is onmiddellijk begonnen. Maar volgens de schatting van deskundigen kan die reparatie enkele uren in beslag nemen. Ik ben naar de nou krant geweest om een paar artikelen af te leveren. Nou, ik hoop dat u niet al te veel aan het romantiseren bent geweest. Ik lees uw artikel over de luchtvaart altijd met genoegen. Dank u, meneer Pletman. Zeg maar, directeur. Dat doen de anderen ook. Het zal u genoegen doen, eh, directeur, dat de hele stad op zijn kop staat. Op de nieuwe zijt kan je er niet door vanwege de mensen die voor de krantenbureau staan te wachten op nieuws. Zo, dat is inderdaad goed nieuws. We zijn vandaag al met drie extra edities uitgekomen. Oh, wij weten hier nauwelijks iets en zij schrijven drie extra edities voor. Na de vlucht van de uiver, u weet dat hij behouden is aangekomen als winnaar van de handicap race. Na de vlucht van de uiver zijn er tienduizenden prenbriefkaarten verkocht. Met foto's van de uiver, foto's van de bemanning. Er zijn deltblauwe herinneringsborden in de handel gebracht. Uiverlepeltjes. Nederland vlachtte als op een ouderwetse dag. Hier, een geboorte Een enthousiaste vader met zijn dochtertje de naam Uivertje gegeven. Een sigarenfabrikant bracht dat uiversigaartje op de markt. De sluiting van de afsluitdijk, de, de dichting van het laatste gat bij Ouwerkerk, na de watersnood. Ze zijn onopgemerkt gebleven in vergelijking tot het feest dat de vlucht van de uiver heeft ontketend. Waarom? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat heel Nederland zich gedroeg alsof het nationale volksbestaan afhing van de Melbourne Race. London Melbourne Race. De uiver die om 15.57 uur is opgestegen van Rampang, kwam om 19.03 uur aan op Koepang. Na een oponthoud van circa 45 minuten is het toestel weer opgestegen naar Port Darwin. Ongeveer een half uur geleden zijn Scott and Black, na een oponthoud van bijna 3,5 uur, van Port Darwin opgestegen naar Charlvel. Hun motor is provisorisch gerepareerd. De voorsprong van Scott and Black is inmiddels gereduceerd tot circa 4 uur. Daarom hebben zij het risico genomen van het opnieuw uitvallen van een motor en eventuele noodlanding op het Australische vasteland. Als ik Prins goed begrepen heb, gaat dat er ontspannen? Ja, er schijnt de kans te zijn we beskot en Black nog inhalen. Oh, ik heb het gevoel dat ik veel meer in spanning zit dan de bemanning. Oh, nou, dat geeft mij dan een veilig gevoel. Uh, dat ik in spanning zit? Nee, dat die, dat die piloten zo ontspannen zijn. Na een zorg van drie uur en elf minuten is de uiter geland op het vliegveld van Paul Darwin. Ruim drie uur nadat Scott en Black daar zijn gestart. Die kerels doen het prachtig. Ik ja. ga alleen bellen. Ze moeten een lintje hebben. Zou u niet even wachten tot ze zijn? Nou, het zou wel staan hoor, een lintje. denk niet even dat je op een getrouwd is. Straks tot redden van Brugge zit nog te hoog van een <laughs> Maak je niet ongerust, hij ontsnapt me niet meer. Op uur Nederlandse tijd is de uiver van het vliegveld van Port Darwin opgestegen na een oponthoud van 35 minuten. Mooi. Het vliegplan vermeldt nog twee tussenlandingen. Eén in Cloncurry en een verplichte landing in Charter. Maar Wat doen we? Naar huis gaan? Ja, ze hebben nog zeker 15 à 16 uur vliegen voor de boeg. Als er nieuws komt, dan bellen we u natuurlijk op. Ik ben wel moe. Dat is de spanning. Wat doet u? Ik ga naar huis. Ik kan hier niks doen en de jongens daar zijn mans genoeg. Tja. Nou, dan uh, moesten wij geloof ik ook maar naar huis gaan. Ik zal opdracht geven u met een wagen naar huis te brengen. Ja, maar als er iets bijzonders is, dan belt u toch Dan bel ik. Moet u niet slapen? Oh, ik pik wel een slaapje tussen de bedrijven door. <laughs> Ook ongemakkelijk. Ja, <laughs> Daar zijn wij journalisten wel aan gewend.